Dit is Mautschreurs met het nw Bij een ongeluk op de... ...vermoedelijk veroorzaakt door een spookrijder. Na het ongeluk werd de A2... ...bij het Europaplein... in noordelijke richting afgesloten. Hoe lang de weg nog afgesloten blijft... ...is nog niet te zeggen. In Achterveld bij Amersfoort... ...is een zorgcentrum ontruimd geweest... ...vanwege een sterke gaslucht. Die bleek te worden veroorzaakt... ...door een kleine hoeveelheid benzine in het riool. De bijna 60 bewoners en personeel... ...zijn opgevangen in een sporthal in de buurt maar ze kunnen vanavond allemaal weer terug naar huis. In het zorgcentrum in Achterveld wonen ouderen... die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Voetballegende Diego Maradona is diep bedroefd... om het overlijden van de Cubaanse oud-dictator Fidel Castro. Hij was als een tweede vader voor mij, zegt Maradona... die vaak op het eiland was. Hij werd op Cuba behandeld voor zijn drugsverslaving. Ook de paus is verdrietig om het overlijden van Castro. Donald Trump zegt dat het Cubaanse volk eindelijk zijn reis kan beginnen naar welvaart en vrijheid. Nu de brute dictator Fidel Castro dood is. Trump benadrukt dat de doden en tragedies die Castro heeft veroorzaakt niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Voetbal. In de Eredivisie zijn Vitesse en Excelsior niet verder gekomen dan een gelijkspel. In Arnhem werd het 2-2. Excelsior kwam aan het begin van het duel op een 2-0 voorsprong, maar verspeelde die uiteindelijk weer. Er zijn nog drie wedstrijden aan de gang. PSV speelt thuis tegen ADO Den Haag. PEC heeft Groningen op bezoek en in Nijmegen is het duel tussen NEC en Twente. Het weer eerst nog opklaringen bij minimaal van 3 graden tot lokaal iets onder nul. Vannacht bewolkt en wat regen. Maar morgen in de loop van de dag overal zonnig bij maximaal van ongeveer 8 graden. Maandag en dinsdag veel zon, maar wel koud met s'nachts lichte tot matige vorst. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk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 Underway, Holland's number one dance show is on the air. And W Nightwalk, and W Nightwalk with a Nightwalk tag, party updates, show facts, and global DJs mixing it up on your Saturday night. And W Nightwalk is uniting the world, uniting the world in dance only on Dance Ford FM and ZFM. The party begins now. ZFM's Nightwalk. Nightwalk.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 Kom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdag aan van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van Dance RB. En een beetje pop tussendoor. Het laatste show is de party update. En de 10 boven beste plaats van de dansgroep. Natuurlijk het tweede uurtje voor DJ Mauser met zijn Global House Housepipes. En het derde uurtje vliegen we naar Italië met het beste van de Clubs uit Gitarre met DJ Kavis En trouwens, zo opening horen we Alex Agor. Met Why Did I Do The Low Tone Remix. Zometeen onderweg Kenny B. en Diego Met de remix van Parijs. Maar is die DJ Dan. Alaya en Galo met I'm Your... Nee, I'm a man moet ik zeggen. Zijn. Praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de champs ulysée en naar de Notre-Dame en naar de Zaire. En daarna samen op Latoe even. overleggen lachen ik kan niet geloven dat het echt was zij de mijne zijn de... ze leek best van dorp, Cecilia en Anouk oh, oh. er gebeurde iets met mij toen zij zei, je suis Nederlanders, oh je parla un petit peu français. en ik zei praat Nederlands met me even Nederlands met me Zeg mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. Natuurlijk. En daarvoor de muziek van Kenny Bay. Samen met Gio Gattori. Met de Parijs dan de remixversie. Die hebben ze pas geleden samen in de studio gemaakt. En uh, ja, het klinkt lekker. Ja, het nummer is gewoon uh, een van de beste platen die uh, Kenny Bay ooit gemaakt heeft. En ik heb nog even een beetje kort nieuws voor je. Florence Henderson. 82 jaar oud, is uh, overleden. De actrice werd in de jaren 70 bekend door de, de Brady Bunch. En die serie die, uh, ja, die. heb je vast wel eens gezien op uh, een van de zenders, uh, een van de Nederlandse zenders, want die wordt nog steeds herhaald. En Carrie Perry die steunt een Indianenstam in een protest tegen een oliepijplijn. Ze schreef dat uh, op Instagram, als dus je dat een beetje volgt. En Selena Gomez is na ruim drie jaar... Nee, na ruim drie maanden, niet drie jaar, maar drie maanden terug op Instagram. Ze dus laat haar fans op uh, Thanksgiving weten voor vele dingen dankbaar te zijn. En uh, Jean Cliff Richards maakt deze maand een muzikale comeback. Hij heeft namelijk een kerstsingle gemaakt. It's uh, Better to Dream. En ja... Uh, yeah. Kim Kardashian heeft het ziekenhuis waar Kanye West heeft uh, verlaten... om een Thanksgiving te gaan vieren. Ja, dat vind ik dan weer een beetje crew, hè. Hij ligt een beetje eh, overspannen in, uh, in het ziekenhuis. hij gaat gewoon, uh, ja, kijk, skibbingpielen. En Angelina Jolie is door haar vechtschijning met Brad Pitt zo gestrest... dat ze twee pakjes sigaretten per dag rookt. En uh, ja, dat is niet echt heel gezond. En ze ziet er gewoon niet zo gezond uit, want... Uh, hè, anorexia, die uh, verliest het bij... Uh, Ah, Julia Jolie, want het is, is echt dun, dus uh, Maar ja, eh. Uh, ja, ik rook ook, dus uh, wat kan je er allemaal van zeggen. Zie je, we hebben ze al met muziek, want ik lul weer veel te veel. Zometeen Clean Bandit. Met Rockabye, maar eerst die Broederliefde. Met The Jungle. Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strater van je, nu ben jij mijn.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 De Ramboune, dat is geen probleem ah, Kalender op de koelkast, we komen dichterbij Schat, ah, blijkt dat goed, dus toch geen plek voor jou en mij Was ijs, dat ah, er in de jungle, dat is mogelijk Misschien ben je eenzaam Ja, de lonië Kom eens naar mijn toe en volg mijn plan Samen naar de plek waar niemand bij kan We gaan er vieren, malen die we halen viezen voor een omwoner We kunnen laten droppen Avondwietje in de jungle is goedkoper Het is toch groeke blukken van de bomen Ik hou je op, we gaan nog blij zijn we terug Wil ik dat je hebt genoten I do it in the playlist. Wat je wilt, man, alles kan je krijgen? Ik heb bij je streden. En als we leven in de jungle, dan ben ik hier voor je, je zegen. De jonge man, Rotterdam, die een beetje spray. Ah, een krioel springt. ben ik Ik wil je in die kleding zien. Goeie zaak in de zee, baby, reinig je body. Je wil gelukkig zijn zonder money. Dit is pas een lieve man. Want alles wat we leuk vinden, kost geld in Nederland. Jij valt op mij maar imago. Mijn eigen schatten. Ja. Want we komen uit de jungle.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 Ja, we even duur in de benen Radio Mario, Radio Mario Zandvoort Radio Mario Zandvoort All in love and devotion A special bond of creation Ha! For all the single moms out there Going through frustration Clean banded Charter ball Anne-Marie thing made never She works the night It's by the water She's gone astray So far away from my father's daughter She just wants her life For a baby All on a wall No one will come She I just saved him.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 Clean Bandit. We zijn met John de Paul en Anne-Marie met Rockabye. En daarvoor horen Broederliefde. Met die grote hit Jungle. Het is even tijd voor de party-update. Welke leuke feesten er allemaal gaande ...deze zaterdag 26 november 2016. En zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Vanavond in Escape, het weekend een feestje Brainwash. Begint rond de klok van 11 uur, duurt dat 5 uur in de ochtend. En natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vandaag meegenomen met Tam en Hills en uh, Donna Grandy in MC's Heights. En natuurlijk uh, Sexy Mr. S aan uh, Saxophone. Is ook voor de partij voor meer informatie. Check escape.nl. En vanavond even voorbij uh, de Scapers. Je scapers, je je je rent handen uit en je loopt de goede kant op. Dan uh, kom je bij Club R. Vanavond uh, van 11 tot 5 ben je dan welkom met uh, TikTok. En iedereen is 18 euro aan de deur. En voor meer informatie uh, check even is Event.com of gewoon R.nl. Uh, met onder andere A-Track, Biggie, Rainer Bruggers of White en Washington. Dat is vanavond allemaal uh, in R in Amsterdam. TikTok. Dat is natuurlijk uh, confetti, ballon en veel meer. Dus uh, ja, je moet er gewoon bij zijn om het allemaal mee te maken. TikTok. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore begint rond de klok van middernacht. 8 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check even op we zijn website melkweg.nl. Met onder andere Krap en Conan Live. En uh, ja, de rest van de DJ's moet je allemaal meemaken. Maar het is altijd een feest, hè? Tijdens encore in de Melkweg in natuurlijk Amsterdam. En vanavond in de Parma, als je meer houdt voor een normale muziek, dan hebben we vanavond in de Parma We All Love 80s, 90s en Zero's. Het begint allemaal om 11 uur en duurt in de vroege ochtend. En vanavond in Paradiso hebben we Whiter One Night a Year. Begint om 11 uur, duurt 5 uur. 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie oliverweiter.com of paradiso.nl. Met uh, natuurlijk Oliver Weiter. En in de basement Mark holstegge Moon en uh, Steve Banning. Dat is vanavond allemaal in, uh, in Paradiso Weiter. One night a year. En vanavond wat dichter bij huis in de stalker. Ik heb weer twee flyers gekregen. Dus ik weet niet welke van de twee... Nou, uh, we hebben vanavond de Bubblegum in de Stalker of uh, Stoepkrijt. Nou, uh, we gaan Stoepkrijt gewoon even doen. Begint de klok van middernacht. Dat is voor allebei de feest. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 7 euro. Met, uh, ja, voor meer informatie, check voor de zekerheid. Dat heb je dus clubstalker.nl. En uh, in ieder geval Wesley Jonas. En uh, boven DJ uh, Damarca en Hammerman. Dat is vanavond de uh, In de Stalker. In natuurlijk de kromme elleboogsteeg. Dus het is of Stoepkrijt vanavond of Bubblegum. Aan kijk even op de website voor de zekerheid. Dan weet je het in ieder geval helemaal zeker. En tot zover ook de party update. We gaan door met muziek, Borges en Loud Luxury met Going Under. Been We'll I'm Je luistert nog steeds aan een Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middag zijn we bij. We hebben natuurlijk het eerste uurtje van Dance RB. Een beetje pop tussendoor. Laatste show, nieuws, de party update. En nu is het al tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansroep. Maar trouwens, je horen zojuist Eric Marillo. Uh, en Eddie Thorneck. En Angel Taylor met Lust in You. Voor de mensen die graag willen weten van uh, wat was dat voor plaatje. Deze week op 10: Pizza met Flawless 2K16. Nieuwe remixversie op 9 deze week. Ook een nummer van Krasibitsa. En dan uh, Saxon Manic op 8 deze week. Toto La Momposina met La Luna. Deze week op 7. Alice Kenji met Yeah Yeah Yeah. Op 6 deze week. Tommy Boy met Aguardiente. De Jude Frank remix. Deze week op 5. Dennis Ferreira met Blue Top. Op 4. Roland Clark met The First Time Free. De Clapton remix op 3 deze week Antonio Klamaran met Coming. Op 2 Leonardo. Leandro moet ik zeggen, da Silva. Met I Love House Music. En deze week op 1 in de bovenste 10 platen van de dansvloer. Charlie J met Do You Want? Die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Take it now, leave it, now it's all we can Take it now, leave it, nothing promised, no will repay squad met Kingdom. En daarvoor Jonas Eden en Brooks met Take Me Away. En tot zover ook. Het eerste uur van de ik niet gedrukt. Zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we terug met uh, DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks dan om 11 uur. DJ Kelly met het beste van de clubs uit Italië. Ze zeggen blijf gewoon luisteren. Ik laat je achter met de WNW met Caribbean Rave. Shake a bam, bum on the boat Lift your hands up like you're floating This is a Caribbean rave There a million ways to be known this. Shake a bam, bum on the boat Lift your hands up like you're floating This is a Caribbean rave There a million ways to be known this. Hey, hey, hey, we are ready. Lift your hands up like you're floating, this a Caribbean rave, there million ways to be knowing this man. Shake it, bum bum on the boat. lift your hands up like you're floating, this is a Caribbean rave, there are a million ways to be knowing this man. on-air dance show dance force fm Night. Let's, do night. Let's do it all night Let's do it all night Let's do it all night Feel it, feel it Yeah, uh, I'm gonna move to the left, move to the right uh, Yeah, let's do it all night